500 grootste Slam-hits van de afgelopen 25 jaar. De Slam Final 500. Goedemorgen, Thomas van Empelen. Je kan er weer op stemmen. De slechtste slogans. Zometeen even met je doornemen. Zitten weer legendarische tussen. Nu de Purple Disco Machine bij Slam. Ja, feel Yeah, feel so, feel so. Word je wakker bij Slam met de allerbeste beats in de mix. En dat gaat dan de hele dag door. Als jij al lang weer in je nest ligt, vrijdagavond, zaterdagochtend, dan gaan wij nog door tot 6 uur in de ochtend mooie. En trouwens, uh, goeiemorgen. Wat is dit lekker de klanken van de Purple Disco Machine? En heb ik ook nog eens een keer de slechtste slogans voor je. Dat is legendarisch. Je kan weer stemmen. Slechtste slogan.nl. Inzendingen van 2025. Ik neem er even een paar met je door. Komt-ie? Van een boerderijwinkel Akkerhof. Beter dan snuiven, onze pitloze druiven. Daar kun je op stemmen. Dan ook nog soms zit het mee. Soms zit het Tegel. Van D.D. Tegelwerken. Dikse autoverhuur. Pick your dix. En huur- en bestelbus. Ah, die gaat nog wel. ICT-bedrijf heeft deze bedacht. Heb jij geen idee waar je mee bezig bent? Oh, oh, oh, oh. En dit is dan wel weer uh, de tekstzusters. zusters. De thermometer in je content. Je content, ja, je snapt het precies. Ja. Stemkant, slechtste slogans.nl. Heb je weer wat te doen in de tijd van de baas vandaag? Purple Disco Machine. Moon emotica show how much I love you I've tried to show how much I love you Bellen met uh, Tamara. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen Tamara, met Thomas van Slam. Hallo. Hey, hallo. Wat ben jij een, uh, een lieve, lieve meid? Ja, is dat zo? Ik nou ja. wel van jong. En Tamara, jij stuurt heel goedemorgen, lekkere muziek om mijn jarige Jeroen naar Berlijn te rijden. Groetjes, Tamara. Nou, dat vind ik wel lief. Ja. Nou, toch leuk. Nee, wat, we zijn uh, al, uh, nu meer onderweg, dus gaat goed. Wat, ga, wat gaan jullie doen in Berlijn? Gaan jullie uh, clubben? Ga je lekker cultuur uh, snuiven? Of, uh, ja, dat klinkt ook weer gek eigenlijk. Maar... Ja, nou ja, we gaan inderdaad een beetje cultuur snuiven en uh, kerstmarts uh, overstruilen. Ja. Dus, uh, ja, een trip. <laughs> dus ik kom jullie niet tegen in de Berghain, uh, begrijping Nee, dat denk ik niet. <laughs> ah, be, be... Ben je er ooit geweest of zou je erheen willen? De Berghain, de meest beruchte club ter wereld in Berlijn. Nee, joh. nee dat denk ik niet. Nou dat gebeuren ook dingen jongen. Dat is, uh, ik kan het nu wel vertellen dit tijdstip. En dan moeten de kinderen even hun oren toedoen. Maar ik kwam daar dus uh, met mijn ex uh, denk ik anderhalf jaar geleden binnen. En uh, nou ik, I kid you not. De eerste drie minuten. Een jas opgehangen, even naar de wc toe. Want ja, je staat ja. nog drie uur in de kou daar in de rij voor die club. En vervolgens kom je binnen. En dan uh, in de eerste drie minuten al staat iemand te fistfukken bij de wc's. Twee mannen. dus uh, ja Je bent niet gelijk weggegaan. Nee, ja, ik vond het wel lachen. Dat hoort er een beetje bij. Maar uh, ik kan me voorstellen dat een kerstmarkt wat, uh, wat gezelliger is, uh, Tamara. Ja, dat is meer dat is meer mijn stijl ja. ja. Hoe oud is uh, Jeroen geworden trouwens? 49. Ah, wat een prachtige leeftijd, Tamara. Hij zit ja. nog allemaal binnen ja. de commercieel aantrekkelijke doelgroep, gelukkig. Nou, nou zeker, zeker. Hé, hey, groetjes, lekker luisteren. Slam kan je overal ja. meenemen met de Slam-app, hè? Lekker bezig. Hey, doel we. Fijne okay, dag. Goetjes. Doei. doei, doei, doei, Purple Disco Machine, met die grote hit, maar dan in een andere versie. Het is the beat of your heart. Weinig aan de hand nog. A29, Rotterdam-Bergopzoom. Tussen de Tunnel en Nuemansdorp, daar 12 minuten. En op de A37 een kleine grenscontrole. Vanuit de knopend Holsloot richting Duitse Meppen. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland, jawel. Daar 5 minuten grenscontrole. Goed nieuws, geen flitsers gemeld. Weerbericht vandaag nog even grijs. Beetje regenachtig. Een heel klein zonnetje. En morgen wordt het overal lekker. De zaterdag. Dan hebben we overal in het land zon. Mm -hmm. Mix Marathon, dit is de Purple Disco Machine. Mix Marathon. is it? We maken leuke uh, nummers. Een ander. Een duo uit Nederland. Ze zijn ook uh, de grondleggers uh, van het festival No Art in Amsterdam. Daar komen vooral heel veel hippe 23 jarigen 24 jarigen op af. Maar... Ja, het is wel die zomerse klanken, die zijn altijd lekker. En dat vindt de Purple Disco machine ook. En daarom zit hij natuurlijk ook in de set, logisch. Dus even een blik in de app, jongens. Ik zie nog niet heel veel audioberichten binnenkomen. Dat zou ik leuker vinden, trouwens. Maar uh, Marco is erbij. Ik had het net uh, over de Berghain. Uh, Marco is uh, fan van Tresor in Berlijn. Lorenzo, laat weten, heel simpel, goedemorgen. En Jeroen, die is uh, onderweg met gigantisch veel accu's. Ik hoop niet dat zijn auto afvikt. Is echt, uh, wat is het... Uh... Uh, we Nou, al 30 accu's uh, voor fietsen bij hem uh, in de auto en Eddy is erbij die stuurt bijna weekend echt op deze mix lekker hij is onderweg naar een uh, dakrenovatie in Lochem. ja nou, dan kan het dak er weer af natuurlijk hè ah. goedemorgen pre-party van het weekend je bent erbij dit is de purple disco machine Omdat er niet heel veel audioberichten binnenkomen. Wel veel leuke appjes. De hele appbox van Slam stroomt over. Nou, het wordt morgen droog hoor. Maak je geen zorgen. Ik mag deze uitdrukking gebruiken. Maar... Het loopt helemaal vol met app's Van alle luisteraars. Dankjewel. Laten we eens even kijken. Wat stuurt Patrick in? Goedemorgen, sprintjes, vriendinnetjes, slammix marathon op de speakers en we gaan weer een dagje rammelen in sint hart Rammelen. Yo. Dat is echt iets wat het inbrekerschilder zou zeggen, toch? Dat je dan zegt van ja, wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven? Nou, ik rammel een beetje. <laughs> het zal niet zijn wat Patrick dus, maar je snapt wat ik bedoel volgens mij, toch? En Sanne van Gelder laat nog weten vier weken terug met mijn dochter van 19 naar Club Ost geweest in Berlijn. Geen generatiekloof, wink wink. Oh, wat heerlijk he, zeg. Wat leuk als je als moeder doet ook met je dochter. Oh, oh. Ja, ik kan het niet terugdraaien, maar. Ja, ik ben mijn moeder niet willen doen, trouwens. hoor, nee. <laughs> En dan is Sunny, de favoriete glazen was er ook weer bij, natuurlijk. Gastendaken renoveren. Maar dat is niet zo spannend als gek. Vlammen op een hoge panden. In een hoogwerker van 60 meter. Met een lijpe tukkenstok in de Anu weet je wel? Maar alle buren even laten weten dat Slam sowieso ook Weer van de Partij! <middels> lekker. En Ferdinand. Hey, goedemorgen. Deze slotenexpert gaat vandaag dansend sloten repareren. En mensen die buiten gesloten zijn, weer lekker naar binnen halen. Heel, een hele fijne weekend. Lijkt me echt prachtig werk. Zeker als het dan koud is en zo. Dat je mensen weer naar binnen kan brengen. Het maakt toch niet uit wat je vraagt. 200 euro, 300 euro of 80 euro. 400 euro. Mensen zijn wel blij, weet je. Want je mag weer naar binnen toe. Je kan je huis weer in. Lekker. Dat is mooi werk. Happy van Richard nog wat er binnenkomt. Goedemorgen, heerlijk knallen. Laatste dag van de week. Maar Daniel, wat is jouw ontbijt? Ook goed. Vertel, maak iedereen jaloers. Wat eet jij op dit moment? Ik heb lekker sushi als ontbijt. Heerlijk. Wil je dat net besteld of over van gisteravond? Nee, over van gisteravond nog. <laughs> wat lekker is zeg. Het ziet er nog best wel goed uit voor sushi van gisteravond trouwens. Ja, ja, ja, als je het goed niveau bewaart en dat je opwerkt, dan is het goed, hè? Heel lekker. Purple Disco Machine, even een applaus voor deze nee. grote held uit Duitsland. Nee. Zometeen meteen een uur lang in de mix. Lekker. Ah, dat wordt heel, heel goed. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag, 24 uur in.